En vorig zondag hadden we toch het weer over een heel groot aantal woorden en wendingen. Onder meer om uit te drukken dat iemand aan iets zeer weinig verdient, zegt men bij ons, hij verdient het zaad op zijn patat niet mee. Dat is algemeen in Brabant bekend, ook François van der Roost kent het in Londen zeer. Dus het zal vrij algemeen bekend en nog altijd gebruikelijk zijn. Als men van iets eh, niet veel exemplaren vindt, als dus de aanwezige exemplaren eh, zeldzaam zijn, dan zeggen wij, de sotes is raal, raal is eigenlijk raar, dus zelden het ongelijk maken van de r, of des lopen niet dik. Zij lopen niet dik, maar er zijn waarschijnlijk nog wel meer uitdrukkingen om dit uit te drukken. Dus nog even reacties afwachten van onze luisteraars. Bij de dood van iemand die goed heeft geleefd, wordt hier nogal wat gezegd. Hij heeft zijn, zijn puid gehad. Of hij heeft meegepakt. Hij heeft het meegenomen. Of daar moet niet weer komen. Die moet niet terugkomen. Of... En in Van Beek, daar zeggen ze, daar zijn weinig verkers dat zo wat werden. Nu, daar moet hem niet veel beklagen. Het zijn natuurlijk algemene wendingen die ongeveer hetzelfde willen uitdrukken. Een zieke die met weinig tevreden is, die dus niet veel eisend is, dat noemen ze bij ons een gemakkelijke zieke. En die gemakkelijke zieken zijn er gelukkig nog overal, onder meer ook in het andere deel van oostelijk Brabant. Wij hadden het uitvoerig over het diminutief, het verkleinwoord van straat. Een straat, en die straat is bij ons als verkleinwoord uh, stroiten. En dat stroiten hadden wij ook in de uitdrukking stroiten van Niemand, dus eigenlijk een zeer smal straatje. Nu bestaat in onze kontrijen een verkleinwoord met name stretten, dat een beetje afwijkt van dat streuten qua betekenis, want het zou een wegeltje zijn in de onmiddellijke buurt, stretten, ingaan, stretten pakken, in de wijk bijvoorbeeld, dus het, woordje, het verkleinwoordje stretten zou eerder toponymische waarde hebben, terwijl streuten het gewone verkleinwoord ervan is. Nu uh, vuil vervuild, wat niet schoon meer is om het in het algemeen Nederlands te zeggen, dat heet bij ons zwet. En wie een vervuild hemd draagt, dan neemt de zwet. -tuma. Een dergelijk hemd heeft op de boord strepen die ook al wijzen op vervuiling. En die strepen noemt de assenaar Keen. Keen, meer wat van Keen. Wij kenden dat woord van vroeger al onder meer in het brood. Wanneer daar waterstrepen in zijn, dan noemen we dat ook waterkeen. Dat zijn dus eigenlijk delen die niet zo best zijn uitgebakken. Dan hadden we het vorig over de foto's in Goeiedag Dialectofoon. Onder meer onder nummer 72, het plaatje 72, toont dus de bekende vlog -ijzertjes. Dat zijn dus de... Ik zal maar zeggen, de staafjes waarvan men zich bedient als een lekke binnenband moet worden vervangen. En dan wordt dat gedaan met behulp van lepeltjes die dan achter de spaken worden vastgehakt. En daar zijn trouwens ook de nodige uitsparingen in voorzien. Wij kennen daarvoor lijpers, misschien is dat ook al. Het uh, tegenwoordige, dus algemeen Nederlandse woord, een lepel wordt wel eens gebruikt, ook voor schoenen en dergelijke. Maar bij ons is toch nog wel bekend, uh, velo ijzerkjes. En uh, we zullen straks eens kijken, want we hebben hier informatie gekregen uit het aanschouwelijk woordenboek van Kraps. En daarin staan ook die uh, lepeltjes, die ijzerkjes afgebeeld. Maar ze hebben daar wel een andere benaming. Nu onder uh, nummer uh, 73 hadden we dat uh, fameuze stuk uh, witte zeep uh, afgedrukt met daarbovenop grand pain. Wij dachten dat het grand pain was, maar het zal dus wel pain zijn, dus dat is de bekende Marcelse zeep, dus de zeep uit Marseille, uh, waarvan we trouwens uh, al een paar exemplaren hebben uh, in omvangst uh, mogen nemen. Nu, die zeep was zeer bekend. Zij schuimde alleen wanneer zacht water werd gebruikt, wanneer regenwater werd gebruikt. Zij werd ook gebruikt om marmeren degels schoon te maken, heeft Louis Carwaar ons gezegd. En hij liet daarbij het woordje de melbrier vallen. En die melbrier is inderdaad het Brabantse woord uit het Franse marbrier, dus een marmerbewerker. Van die Marcelse siep naar de sunlicht was eigenlijk maar een kleine stap, want het was vermoedelijk de opvolger daarvan en we hebben een aantal gebruiken, van die, of aanwijzingen, van die sunlichtziep gekregen. Zo is ons inderdaad beloofd, en we hebben dat kunnen vaststellen, dat men eh, daarop schreef, of dat daarop op die verpakking eh, gedrukt stond, dat men een eh, beloning uitloofde van 200.000 frank, voor wie kon aanduiden of aantonen liever dat die zeep niet zo best zou zijn, dat ze vervalst zou zijn. Dus men was daar duidelijk zeker van zijn stuk, zou François van der Roost ons schrijven. Wat wij niet wisten, is dat zundicht uh, ook gebruikt werd om kuitkrampen tegen te gaan, krampen in de broon. En daartoe werden stukjes zundicht uh, of werd het hele uh, stuk zeep in het bed gestopt tussen de lakens. We hebben daarvan nog geen bevestiging gekregen, maar het zou wel eens kunnen zijn dat uh, dit inderdaad een van de gebruiken ervan was. Wel is ons bekend dat stukjes uh, van die witte zeep ook werd gebruikt als uh, suppositoire. ...en dat het naar, het naar het schijnt wel vrij afdoend was. Nummer uh, 74 toont ons dan het gereedschap van een schoenmaker... ...was vlij, vrij vlug geraden vorige zondag. Men heeft het omschreven als zijnde een machientje voor te ciseleren. Louis Catoire uh, uh, uh, kende dat zeer goed... Dus het ...was eigenlijk om de zoolranden te kartelen... ...dus van kartelingen te voorzien... En hij uh, herinnerde zich nog uh, zeer levendig dat daar in zijn buurt een uh, schoenlapper uh, was. En die deed dat zeer uh, nijverig. Uh, streek dan de zolen in met kaarsriet uh, of kaarsgroet. Hij hield daar dus een kaarsvlammetje over en dan ging hij met dat wieltje daarover zodanig dat er karteling, dus versieringen als het ware, werden aangebracht. Nu dat ciseleren is inderdaad versieringen aanbrengen met een soort van bijtel ook in de uh, metaalbewerking. Maar het aanschouwelijk woordenboek van Kraps geeft ons hier ook een prikwieltje voor. Dus een wieltje eigenlijk waarmee men dus inderdaad kan prikken, waarmee men versieringen kan aanbrengen. Het staat inderdaad hier wel aangegeven, maar het heeft een andere benaming. Nu, uh, tot daar ons uh, overzicht van vorige zondag. Mochten er nog luisteraars zijn die details uh, weten over die uh, voorwerpen die zijn afgedrukt onder nummer 2, 3 en 74, en dan wachten wij die natuurlijk uh, graag in.